Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journal. Het Openbaar Ministerie gaat twee politiemensen en vier ambtenaren van Defensie vervolgen voor corruptie. Volgens het OM hebben ze gesjoemeld bij de aanbesteding van duizenden politieauto's en auto's voor het leger. In de zaak zijn nog 41 andere verdachten, maar of die worden vervolgd is nog onduidelijk. Het zijn onder meer directeuren en accountmanagers van bedrijven die de ambtenaren hebben omgekocht. Het gaat dan om bedrijven als Volkswagen, Peugeot en Renault en een aantal leasemaatschappijen. De ambtenaren kregen voordeeltjes, zoals gratis winterbanden, korting op het onderhoud van hun auto en op de huur- of lease van autos De zes defensieambtenaren kregen ook buitenlandse reizen aangeboden, zoals cruises op de Middellandse Zee. Een aanvraag van slachtoffers en nabestaanden van de schippartijen Alfa aan de Rijn moet opnieuw worden behandeld. Ze vroegen inzage in het psychologisch rapport van de dader Tristan van der Vlis. Volgens de Hoge Raad klopt het uitgangspunt niet waarop het gerechtshof in Den Haag zich heeft gebaseerd toen het uitspraak deed. Het psychologische rapport over Van der Vlissen is een staatsrapport. In de wet staat dat overheidsinstanties recht hebben op inzage in die rapporten. Daaruit leidt het gerechtshof in Den Haag af dat burgers dat recht niet hebben. Maar volgens de Hoge Raad is dat een te strikte interpretatie van de wet. De zaak moet daarom over. Van der Vlis schoot in april 2011 zes mensen dood in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Daarna pleegde hij zelfmoord. Arno Visser wordt president van de Algemene Rekenkamer. Haagse bronnen zeggen dat het kabinet hem voordraagt als opvolger van Saskia Stuiveling. Visser is al sinds 2013 lid van de Rekenkamer. Hij is ook meer dan drie jaar lid geweest van de Tweede Kamer voor de VVD. Het weer, het is zonnig, alleen in het noorden en oosten zijn er nog enkele wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen opnieuw veel zon, bij maxima tussen 24 en 29 graden. Zondag is het wisselend bewolkt met eerst enkele buien en daarna van tijd tot tijd zon. Dit was het NFC DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Eenbrugge en Barneveld 11 kilometer file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zalbommel 9 kilometer door een aanrijding. De A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Knopendel en knopen Gorkum 14 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum tussen knopen Lunette en Lexmond 13 kilometer. En ook op de 27 richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 12 kilometer.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. GFM. Dit is de zomer van ZFM met nu de muziekmoeder van. Featuring Pettersburg. make me feel like a drum, lose loser's car, cause every time you walk out of me I find myself left, with a broken heart. Huh? ...zou ah, dan yeah. denken van... Uh, hey, dit ...het dat, dat, staat nooit uh, in de non-stop... ...in de muziekboulevard... Uh, ...die wij uh, tussendoor... Uh, ...tussen twee en drie uh, altijd horen. Nee, dat klopt. Ik denk, nou, ik ben er nou toch. He? Ja, nee, we doen even een uurtje extra. Hè? Ja, Voor, we de doen even een uurtje Voor de ja, nee helemaal Gezellig. Goed. Ja, en terwijl de, de wielrenners vandaag de zevende etappe gaan uh, rijden... Via, ...via Livago naar Faugère... ...gaan wij lekker een uurtje live... Uh, ja, de Battle of the Giants De Battle of the Mini-Giants, hè want de Big ja. Giant is gisteren getrouwd. Ja, ja, ja, ja, is correct. Die. Dat even zeer, zeer juist. Maar ik mag uh, dit uurtje vullen met uh, Albert-Jan Bos, dames en heren. Gezacht. Een groot applaus voor Albert-Jan. <laughs> yeah! <laughs> um, en, we begonnen natuurlijk met de uh, gouden oude Groninger, hè? Herman Brood. Ja, dat is jouw muziek, hè? Is... Still believe. Ja, lig even aan de luisteraar, aan, aan hem of haar thuis die nu zit te luisteren, wat we gaan doen dit uur. Uh, nou, om en om, hè. we gaan een beetje een battle doen. Uh, ik, heb weer, ik heb dus een Still Believe begonnen. En dan mag jij een plaat uitzoeken. En daarna mag ik er weer een uitzoeken. Okay. En aan het eind van het uur maken we de balans op. En dan heb of jij gewonnen of ik. Wie het meeste plaatje kan draaien of wie de beste nummers heeft. En de jury zit? Die, die luistert nu. Dus, okay. uh, en die kunnen dat doorappen naar mijn, dan wel jouw 06-nummer. Nou, ik stem voor. Hey, um, uh, ja, nee, prima, top. Gaan we doen. Goed, Herman Brood, begonnen we mee? En wij gaan uh, dan over naar uh, mijn kant uh, van het verhaal. En uh, dat is uh, mijn kant. Ja, je weet wie ik ben, toch? Maurice Mulder. Ja, dat klopt. En dan gaan we doen met uh, Dotan. Met het prachtige Hungry. Dothan-artiest van nu natuurlijk. Uit het Nederland. Die uh, hele mooie nummers schrijft. Begonnen met Homer. Daar is hij bekend door geworden. Maar dit is Hungry. Hit up the bar. Hearts will melt like ice. As lights keep falling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 twee, twee uh, anderhalf keer zo lang maken. Ja, mooi. Ja, dat uh, doe je goed. Ja, je moet toch wat, hè? Ja, alles om te winnen. Hé, hey, uh, je luistert nog steeds naar uh, mogen van uh, hier uh, op uh, 106 9FM uh, in de Eter. Met de battle tussen Albert Jan en mij. Ja, het is, het is meer de battle tussen jong en oud, geloof ik, hè? Nou, daar komt het wel op neer. Ik probeer Ook... zoveel mogelijk nummers uh, uit te zoeken van de zero's of 90's, tegenover jouw nummers, maar die wel in uh, de, de, dezelfde categorie ongeveer zitten. Oh, nou, ik mij, voel mij gevleid. Jawel, zo ben ik dat ook wel weer. Ja, en vandaag, trouwens luisteraars begint, het North sea Jazz Festival. Oh. Ja, en vanavond, ja, wie, wie, wie kunnen we daar allemaal verwachten op de eerste avond? Zoals er zijn, Tony Bennett. Hans oh, Nee, Tom, nee ja, die, die zal er ook wel zijn. <laughs> die, die is er ook elk jaar bij. Maar uh, ik zie in de line-up voor vanavond uh, Chicoria, Corea, Hubby Hancock, Marcus Miller, Tony Bennett, Lady Gaga, Typhoon. Dus uh, genoeg uh, te beleven voor uh, muziekminnend Nederland. Wat gaan we doen? nummer van jou weer. Oh ja, back to basics. Nee, niet back to basics, back to back. Terug naar, uh, ja, 20 jaar geleden ongeveer. Ja, 74, 75 gok ik hè. Ja, dat was mooi. Ik was toen op dat moment uh, uh, beheerder van een kantoor in, in Borger. Dat ligt uh, vlakbij uh, Assen Ja. En uh, het grootste hunebed van Europa, van de wereld staat daar trouwens. Van de wereld? En dat was een tweemanskantoor. Dat niet Stonehenge? Nee, de Stonehenge is iets groter. Maar goed... En als er dan niemand in de, in de zaak was, om het zo maar te zeggen, dan kwam dit nummer altijd voorbij: 74, 75, de Cornels.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 Zo lekker mee bewegen op zijn stoeltje. Dit keurige muziek hoor. Ja? Is, is dit van de, tegenwoordige tijd? Dit is van tegenwoordige tijd. Oh, okay. Dit is uh, ergens uit de Zero's. Uh, Carsus was dit met uh, Teach Me How to Dance with You. En daarvoor uh, de Cornelis, hè? de ja, Cornelis. De Cornels. Cornelis, 75. Juist. We gaan weer terug in de tijd. Ja, waar gaan we naartoe? We gaan naar Frankrijk. Ogen, cello. We Franse muziek. Nou, als je Franse muziek hebt, als je het erover hebt... dan mm -hmm. heb je het natuurlijk ook over de godfathers van de Franse chansons. Uh, Johnny Holiday. Ja. Het was de, Spaan, de, de Franse uh, uh, rocker. En hij uh, ja, heeft ook hele mooie ballads geschreven. Maar dit is een klassieker. Kelke shows de Tennessee. Ken je niet? Ken okay? Oh nee, dat is uh, Spaans. Uh, uh, Wat? <laughs> Wat? <laughs> do you say? Nee, goed. Johnny Holiday. Kelke shows de Tennessee. À vous autres, hommes faibles et merveilleux Qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu Il faut qu'une main posée sur votre épaule Vous pousse vers la vie Cette main tendre et légère On a tous quelque chose en nous de Tennessee Cette volonté de prolonger la nuit Ce désir fou de vivre une autre vie Rêvons-nous avec ces mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie. Si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. En fièvre et le corps d'Émolie avec cette formidable envie de vie se réveillant nous c'était son cri à lui quelque chose de télési De la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie, se oh, rêve en nou avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee. Ik uh, moet niet aan Frankrijk denken, hoor, met Tennessee. Ik moet meteen aan uh, whisky denken. Ja, oh, wie? whisky. Wie is Wipsky nou? Hier? Whisky. Oh. Tennessee Whisky. Oh, ja, kan ook. Beroepsinformatie, Nee, hoor, kom je erbij. Maar wat een gauw, goed Geweldig. Gaan, wat een rocker. En hij rokt nog steeds, hoor. Ja, dat geloof ja, ik meteen. Hey, weet je wie ook rokt? Degene die ik klaar heb staan voor je? Nou, ik verras me. Uh, jij doet Frans, dan denk ik Frans. Het is weliswaar een uh, Belg... Maar hij komt uit het uh, Wallonië gedeelte, niet uit het uh, Vlaanderen gedeelte. En het is ook Frans, dus ik uh, denk dat we er we wel mooi op sluiten aan. Oké. Okay. Uh, categorie... Ik heb een zwaar vermoeden wie je gaat draaien. Ja, je ziet hem al staan, hè? Hij heeft laatst al zijn concert afgezegd, hè? Is dat zo? Ja. Dat jammer. Het was, was een beetje onder de dreiging. Oké. Okay. Maar hij is mooie muziek. Het is goede muziek. Stromaai met Papa Houtai.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 Ik moet zeggen, fois que j'ai ik mes doigts et hey. moet papa. Où...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 Dis-moi où tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où met het prachtige Papahootheu... om in de categorie uh, Frans te blijven. En uh, A.J., ah, jij, weet jij toevallig een tussenstand ondertussen? Uh, ik heb nog geen apps uh, mogen ontvangen. Nee? Jij wel? Zullen we anders even naar uh, uh, Sander Leijsje gaan? Want die heeft altijd uh, de lijstvolgordes... Uh, uh, weet hij altijd uit zijn hoofd. En misschien weet hij wel een uh, tussenstand ondertussen. Nou, Sander? Nou, tot zover heb ik ook nog niks binnengekregen. Het blijft gelijk. Dus, het is nog, we staan nog gelijk, uh, Mo. Nou, ik denk eerder. Dat is uh, mijn idee... Dat jullie het gewoon nog niet willen verklappen. Oké, okay. nou, Dat zou kunnen. later in dit programma meer daarover. Juist, we houden het spannend. En, uh, autoliefhebbers, uh, ik zou zeggen om uh, um kwart voor vier, ramen en deuren open. Vanmiddag. <laughs> Dan heb ik het niet over de Euro Breakdown, die jij straks nou, zo'n live gaat presenteren. Maar uh, van kwart voor vier tot half vijf. Een uh, practice uh, oefenrondes van de DTM. Want morgen is, uh, wordt er gekwalificeerd, gereest. En zondag wordt er ook weer gekwalificeerd en gereest. En vanmiddag dus de free practice. Die begint om kwart voor vier en duurt tot half vijf. Dus autoliefhebbers, ramen en deuren open. En is het ook te volgen op tv nog? Uh, ja, zaterdag, zondagmiddag uh, vanaf twee uur op Duitsland. Op ZDF live. Ja, het is gewoon een cool. grote reclamespot voor Zandvoort. Dat, morgenmiddag. dat is het ook. Dat is de dtm zondag, Oh nee, nee, zondagmiddag is het wat minder weer. Maar daar horen we morgen ja, meer over. En morgenmiddag is er dus ook een race om zes uur, weliswaar, maar goed. Morgenmiddag geven we trouwens het live verslag vanaf het circuit. Onze oh. collega Willem van Densen is daar aanwezig. En tijdens ons programma Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag... ...zal hij Span. live verslag daarvan doen. Keurig. Vandaar dat we ook uh, ja, onze Duitse Guesten uh, hartelijk welkom heten hier in Zandvoort. Goedemiddag. En, en vandaar ook een Duitse plaat. Ja, wie gaat het worden? Roger Cicero. Vrouwen regieren die welt.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 I Von coquette bis naïf. Sie haben als Baby schon den Vater im Griff. Sie geben alles, wenn sie irgendwas wollen. Und du beißt auf Granit, wenn sie schmollen. Du machst dich lächerlich und lässt dich verhauen. Damit die Mädels einmal nur rüber schauen. Sie pushen Beckham und stürzen Clinton Ohne dafür ne Partei zu gründen. Wie sie gehen und stehen. Wie ze dich ansehen. En schon ergens sich aan, schon herz. wordt Jan uh, lekker aan het zwingen is. Ja, oh, oh, ja, heerlijk. Op deze prachtige Duitse plaat, Jessie plaat. Uh, zal ik even mijn volgende keuze laten ja, verklaren? dat wordt lastig, hè? Nou ja, weet je, uh, jij hebt het over DTM, je hebt het over Duitsland. Dan denk ik aan een uh, Duitse artiest, Ramon heet hij, Rehmen. Uh, die heeft in uh, jaren 2000, maart 2000... Heeft hij een uh, single uitgebracht. En ondertussen is hij onder andere door uh, Anna Naklap en uh, Alle Farben oh uh, oh opnieuw uitgebracht. Uh, diezelfde single. En die staat op het moment op nummer 3 in de top 40 van Duitsland. Oh, dan kan ik het op telefoon even afdoen, denk ik. En, uh, <laughs> <laughs> nou, ik denk dat je hem uh, wel leuk gaat vinden. En het is uh, Supergirl van Anna Naklap. Klaar, samen met alle farben. Supergirl. De plaat van Ramon van 27 maart 2000. Op een, in een, een nieuw jasje gestoken. En de derde geworden in uh, de top 40 van Duitsland. Dus uh, tot zover de DTM-liefhebbers. Oké, okay, nou, uh, ik bedoel, het is weer prachtig weer. Het is weer uh, zon, zee, strand, zandvoort. Zoals het hoort. En met een prachtig weekend voor de boeg. En trouwens, vanavond uh, Luna hè, live op het Raadhuisplein. Ja. Klopt. Moet je ook niet vergeten, van 8 tot 9. Daar ja, hebben we in het vorige programma aandacht aan uh, besteed. Ja, ik ga niet altijd op jullie letten natuurlijk. Oh, nou. af en toe nou. Nee, nee inderdaad, van 8 werk. tot 9 op het Raadhuisplein. Een uurtje ja. lang uh, zal zij daar uh, haar klanken te gehorende brengen. Dat neemt niet weg dat we teruggaan in de tijd. Oh. Een heerlijke instrumentale. Wie kent ze niet? Booker T en de MGs met Soul Limbo. jouw instrumentale nummer van uh, um, moet ik even spieken hoor van uh, Booker T Sol Limbo van Booker T en de MG's ja. juist en dan moest ik meteen denken hey Soul Sister van Train nee nou. hey, ik moet er uh, ik iedere keer wat uh, van uh, nu tegenover te zitten ja dus uh, dat doen we dan ook uh, het volgende nummer is weer uitgekozen door uh, Albert John Fox ja en terwijl de Tour de France nog 113,8 kilometer te gaan heeft hebben en het peloton op 2.20 rijdt van de kopgroep... gaan wij weer een lekker Frans draaien. En die hadden wij op, uh, op ons programma zaterdag op, uh, Zandvoort op zaterdag... en Zandvoort op zondag, één jaar anderhalf jaar geleden... Mm -hmm. hadden wij dit nummer al, uh, speelden wij dit nummer al... en even later werd het pas een hit in Nederland. En uh, natuurlijk heb ik het dan over Met Regime. Met welk nummer? Jumetier. En wat betekent dat? Ik heb geen idee. Ik, ge ik ben zo slecht in Frans. <lacht> Ik ook kunnen, dat zei ik net in het vorige programma ook. Ik vind die Franse nummers prachtig, maar ik weet bij God niet wat ze zeggen. Maar dat hoeft ook niet meer met muziek. Me, me demande pas waarom ik zon motief. Parfois, je ziet mijn cœur qui s'endurci. C'est triste à dire, mais plus rien, ma triste. Laisse-moi partir, noir d'ici. Waarom ga je le sourire, je me dijkt qu'il y a pire.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 Ik je zo'n C'est triste à dire, mais plus rien, ma triste. Laisse-moi pas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 C'est ça mon parfois mon cœur qui C'est triste à dire mais plus rien ne laisse moi partir moi d'ici Pour garder du rire je me dis Si c'est comme ça va faut la Je sais que ça fait cliché dès qu'on est Je als ik uh, met gym Moet ik denken aan de zomer Dit is Albert uh, over keuze jump en uh, ik heb ondertussen even nagevraagd bij uh, iemand die wel Frans uh, verstaat. Wat het nou betekent. Ik trek mezelf of zoiets, was het toch? Ja, zoiets. maakt niet uit. Heerlijke plaat in ieder geval, mooie zomerse plaat. En dan moet ik denken aan een uh, plaat die vorige week nieuws binnenkomen in de Euro Breakdown uh, van Maroon 5 en Alisso. En dat is uh, this summer's gonna hurt like a motherfucker. Fuck you. This song is gonna hurt like a motherfucker. Fuck you. <laughs> Don't is dit. Deze versie is dan uh, niet binnengekomen in de Euro Breakdown. Maar wel de versie van Maroon 5. alleen vorige week binnengekomen op 35. Straks te horen tussen 3 en 5 op welke plek uh, de origineel dus uh, wel gaat staan. Ik uh, kan je wel vast verklappen dat tussen 3 en 5 in de Euro Breakdown... Uh, een compleet nieuwe top 3 is. Dat er twee platen uit zijn. Dat er 17 dalers zijn, 7 zittenblijvers en uh, 14 stijgers. Maar uh, dat voor dat. Um, Albert-Jan, het is jouw beurt weer, hè? Ja, Duits hebben we gehad, Frans uh, hebben we gehad... snel voor het einde van het... Uh, Duitse enigier. nummers hebben we gehad, Franse uh, nummers hebben we gehad... Wordt tijd dat we een Spaanse hit gaan draaien. Ja. En uh, niemand minder dan Mark Anthony. Vivir mi vida. En ik weet wel wat, wat dat betekent. Ja, wat betekent het? Leef je leven. Sistens jorgens, Ze jorgens, ze wissen. Mark Anthony! Even op deze plaat, maar, uh, maar ik joh, zie ja, het een beetje snel zijn. Ja, ik denk dat er een klein stukje op uh, kan komen. Maar uh, ja, Albert-Jan, bedankt voor deze muzikale invulling uh, van deze Graag van gedaan. dit uur. Lekker, dus, een beetje zomers, hè? Ja, ik, moeten we vaker doen dit. Zon, zee, strand. Ik zal met de programmaleider opnemen. Ja, wil jij de programmaleider? Ik even denk op... dat hij wel voor is. Ja, denk ja, ja, ik denk het wel. Dit moeten we vaker gaan doen. Weg waar. Even zo dit ene uurtje, is mooi dood ja. uurtje ervoor. Ja, uh, ondertussen kan ik dan alles voor de uur breakdown klaarzetten. Dus eigenlijk zie ik... Uh, ja, maar dan kom ik weer te laden op mijn afspraak. Ja, maar oh, voor jou ja. heb ik dat over. Voor jou heb ik dat moet over. Moet je je afspraak maar verzetten. Ja, hey, naar, uh, naar, naar, naar tien over drie. Zullen we overschakelen naar Studio 1000? Daar zit Sander lijstje ja, namelijk. Ja, die en zit die zit, heeft uh, de lijsten bijgehouden. En hmm. ik hoop dat hij hier ondertussen een uitslag heeft. Maar ja, ik moet nog één antwoord geven. Dus ja. Ik, uh, Sander. Ja? Zijn ze geteld. er wel uit? Zijn de stemmen geteld? De stemmen worden momenteel nog steeds geteld. Oh. Oh jee. Maar weet je wel een tussenstand? Ik heb een kleine tussenstand. Oh. Kleine. Wacht even hoor. Uh, uh, nee, ik heb geen trom klaarstaan. Heb je geen trom oh. Jawel, die heb ik wel. Ik nou. Niet klaarstaan. Maar het is een tussenstand hè? Ja, bedoel... ja, ja. ja. ja. Hebt... Het is nog een tijdelijke tussenstand. En tot zover dat ik nu gehoord heb, staat het nog steeds gelijk. Oh ja, nou mag hij natuurlijk het laatste nummer doen en dan, ja, daar ga ik. Ik heb het al door. Ja. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Hey Albert, <grijgacht> hartstikke bedankt uh, voor ja, deze muzikale invulling. Jullie nogmaals. Maar blijf luisteren, luisteraars. Twee uur lang de uh, Euro Breakdown Live. Ja, de Zonder veer... en Mo tekenen ervoor. Precies. Dit is Gustavo Lima. Gustavo <middels> Lima she vai rolar tit tit tit tit tit tit